Putten met het NOS Journaal. De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland onderschrijft de bevindingen van inlichtingendienst AIVD dat een kleine groep jongere orthodoxe moslims voor problemen zorgt in moskeeën. Ze zetten andere gelovigen onder druk om mee te doen met de strenge koers, anders zouden ze geen goede moslim zijn. De voorzitter van de raad werd vanochtend door de Tweede Kamer verhoord... over de beïnvloeding van moskeeën door orthodox-islamitische landen. De raad van Marokkaanse moskeeën vindt... dat de invloed van de golfstaten in Nederland moet worden aangepakt... en noemt het onwenselijk als buitenlanders... in Nederlandse moskeebesturen zitten. Na Ticketmaster gaan ook de meeste andere verkopers van concertkaartjes voortaan servicekosten terugbetalen als een concert wordt geannuleerd of verschoven. Ze hebben dat toegezegd aan de Consumentenbond. Servicekosten zijn de kosten die ticketbedrijven rekenen om het kaartje te leveren plus wat winst. Het gaat vaak om zo'n 10% van de totale ticketprijs. Japan maakt zich steeds meer zorgen over het aantal coronabesmettingen in het land. Er zijn nu 450 mensen ziek, het grootste aantal besmettingen buiten China. Voor de zekerheid zijn voor zondag alle festiviteiten rond de verjaardag van de Japanse keizer Naruhito afgelast. En verder zijn bij de marathon van Tokio op 1 maart tienduizenden recreanten niet welkom. Een man uit Breda is vanochtend zwaargewond geraakt... toen een automatisch blussysteem met CO2-gas afging. Dat gebeurde in de parkeergarage van een appartementencomplex. De man raakte bewusteloos en moest worden gereanimeerd. Mogelijk zat hij in een kleine ruimte... waardoor hij het door het gas te weinig zuurstof kreeg. De brandweer van Breda onderzoekt waardoor het blussysteem afging. Het weer nog wisselend bewolkt, vanmiddag pittige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Aan zee een harde tot stormachtige wind en het wordt ongeveer 10 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en buien... en de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, en verkeers. Dit is de van de velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Goedemiddag alweer. We hebben net de ochtend achter ons gelaten. En het is weer maandag. En dat houdt in dat Zandvoort Lunch weer met een nieuwe week begint. En op de maandag is dat altijd onder de technische leiding van Peter de Boer. Hij is de presentator voor vandaag. Ja. En ik mag helpen. En mijn naam is Dolly Tempierik. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemiddag zou ik ondertussen Ach, ja. zeggen. ja, ik zeg net zelf de ochtend hebben we net ja. achter ons gelaten. Ja. Ik ben ook niet goed hoor. Ik nee. ben niet helemaal goed geeft niet, daarom zit ik hier, omdat ik niet helemaal goed ben. He? Anders had ik wel een goed betaalde baan gehad. Zo is het hoor. Maar welkom luisteraars, wat leuk dat u weer op ons heeft afgestemd. En uh, Peter en ik gaan met z'n tweeën er een, uh, tenminste in ieder geval proberen... een leuk programma voor u van te maken. En uh, hij heeft uh, een hele koffer vol met muziek meegenomen. Ik zag hem net helemaal naar boven strompelen die trap op... met al die cd's in zijn koffer. Ja, ja. ja die mee? We zijn nog van de, de oude wetse Dus ja, De dus ja. CD koffer gaat mee. Ja, zo is het, zo is het. En af en toe slepen we de artiesten zelf ook <laughs> nog mee naar boven, als we geen CD kunnen vinden. Dan bellen we ze gewoon op. Maar goed, uh, alle gekheid op een stokje. Uh, veel leuke muziek vandaag volgens mij, Peter Kennende. Ja. En um, we hebben ook een x aantal rubriekjes waaronder. Ja. Ja, uh, waaronder. Het, het, het, het weer. Het weer, ja. De artiesten in het licht. Ja. De jarige van de dag hebben we natuurlijk een beetje daarmee vermengd. Ja, en dan hebben we nog de artiest van de dag. En ik hoop dat we nog contact met onze Joop kunnen krijgen. Kijk, dat is altijd een vraagtekentje. Je weet het maar nooit, maar we nee. gaan het weer proberen. We want hebben... we willen natuurlijk graag weten wat er het afgelopen weekend allemaal weer gebeurd is in Zandvoort. en. Ja. Dat vertelt hij ons dan ja. allemaal. En we hebben natuurlijk allerlei nieuws uit de, de, nee. de badplaats en de regio. Nou, en er is weer heel wat te vertellen. Dat gaan we deze uitzending nog niet eens redden, denk ik. Dus <laughs> we, daar komen we morgen ook weer op terug. Ja. Ik zie dat jij je hemd aan hebt. Je bent er niet uitgewaaid gisteren. Nee, nee. Nee, ben je veilig binnengebleven? Nou, het is... Uh, eh, ik ben gisteren naar uh, het zwembad ge, uh, gefietst. Maar dat was uh, nog een behoorlijke opgave, moet ik zeggen. Maar ja, je was wel al nat voordat je erin dood. Natuurlijk. Dat ja, is... dat dan weer wel. <laughs> nou, veruit maar. <allemaal. laughs> Zo heb elk nadeel weer zijn voordelen, Tuurlijk. zullen we maar zeggen. Tuurlijk. Ja. Nee, nee, ik ben lekker uh, binnengebleven. Ik... Uh... Ja, ik heb het niet zo op, uh, op Dennis als die langs raast. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Uh, uh, uh, zullen we eens met de muziek hier beginnen? Ja? ja? Ik, heb, uh, ik heb de heren van de Kinks, a dedicated follower of fashion. Ooh. They seek him here.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 This pleasure-seeking individual always looks the best Cause he's a dedicated follower of passion oh, yes oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is He flits from shop to shop just like a butterfly He matters of the cloth, he is as thick as a -bid. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. A dedicated follower of fashion. Ja, de kings, de good old kings. En... Als we naar buiten kijken, dan worden wij vrolijk gemaakt door de heren van de Greenlands Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Oh. Clearwater Revival? Nou, we hebben regen genoeg gezien de laatste tijd. Hè? Dat was een overbodige vraag, man. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, ik heb nieuws. Zandvoorts nieuws, want we krijgen een nieuwe Zandvoorter. Of een nieuwe, nee, hij is niet nieuw natuurlijk. Maar uh, we krijgen inwoner. een nieuwe dorpsgenoot. Oké. Okay. Ja, zeker. Uh, en dat is. We, nog wel onze burgervader met zijn gezin. Ze hebben um, uh, vrijdag, meen ik. Was dat vrijdag? Nou, in ieder geval afgelopen week. Ja, vrijdag hebben ze een, uh, een handtekening gezet onder een koopcontract... voor een mooi appartement aan de boulevard. Dus ze krijgen straks uh, prachtige vergezichten te zien. Mooie zonsondergangen. Okay. En uh, ja, ze moeten nog wel even de, uh, het appartement uh, uh, uh, opknappen. En uh, nou ja, je kent het allemaal wel, hè, wat je dan te doen staat. Uh, <hijst> schilderen, timmeren, hakken. Uh, <hijst> nah. En dan nog even verhuizen. Maar in ieder geval is het een feit. Uh, burgemeester David Molenburg komt met zijn gezin bij ons in Zandvoort wonen. Kijk. En dat vinden we allemaal natuurlijk oh. reuze gezellig. En uh, we hopen natuurlijk ook dat het hem zeer goed zal gaan bevallen. Maar dat zal wel, want hij heeft al uh, genoeg in Zandvoort tijd doorgebracht. Um, en we hopen natuurlijk ook dat uh, zijn huis uh, garantie zal bieden voor een rustpunt... En een veilig en warm beschermd gevoel voor hem en zijn gezin. De echte burgervader gedacht. De echte burgervader, ja. En ga je ook nog een plaatje draaien? Oh, zal ik, oh dat zou ik doen, hè? Ja, ja, ja. Ik heb uh, Joe Jackson meegenomen. Uh, ja, nou ja, heel raar natuurlijk op de burgervader. Want die is uh, number one hè, in ja. town. En uh, ja, ik heb het nummer meegenomen. Be my number two. Oké. Okay. Much to do, just smile when I feel blue, and there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up to you. And if you got something to say. I'm <laughs> If you be my number Oh, yeah. ja. Ja. Joe Jackson. Be my number two. Het ja. duurde een beetje lang voordat het orkest mee ging spelen. Hè? Die waren zeker nog onderweg. <laughs> dat, hoort, <laughs> dat, dat bepaalt de plaats en maatschappij. Dat is waar, ja. ja. Of Joe Jackson zelf natuurlijk. Jackson. Dat kan ook nog. <laughs> uh, over tour gesproken, Ik heb ja. uh, op de draaitafel liggen twee heren. De heren Agda en de Munnik. Heel leuk. Niet of nooit geweest. Ja,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 De munnik niet of nooit geweest. Heerlijk. Leek. Ja. ja. Ik heb een bericht. Oh. Aanstaande zondag, ja. 23 februari, is er weer kinderkarnaval in het theater De Krocht in Zandvoort. Ach, wat leuk. Het is altijd een op, mooi feest. Dan, kunnen, uh, weer, uh, dan vindt weer het jaarlijkse kinderkarnaval plaats. Ja. En op deze dag kunnen de kinderen feest vieren in hun vrolijke kostuums. Het kindercarnaval begint z'n om 14 uur... en is rond 17.30 uur afgelopen. De entree is gratis en voor iedereen toegankelijk. Oh, dan ga ik ook. Zullen wij ook gaan, Peter? Um, gaan, we ver, gaan we verkleed als Hans en Grietje? Dan gaan ze ons, <lacht> niet, ze gaan ons niet herkennen. Z ze gaan ons niet herkennen, dus <lacht> ze zijn al die kinderen. <lacht> Eerst moeten ze nog uitstukken wie is Hans en wie is Grietje. Maar ja, ze ook gaan dat het nog. Niet en waar is die heks? Ja. ja. <lacht> Die is vandaag verkleed als grietje. Ja? Ik, zeg, ik, ik wou het. Ik, ik, ik bijt op mijn tong. Al jarenlang is de opkomst groot. Ja, Ook dit jaar verwacht klopt. de organisatie weer veel verklede kinderen. Leuk. Meer informatie over dit evenement kun je vinden op onder meer de Facebookpagina van Theater de Krocht. Hartstikke mooi. En allemaal gaan hè, jongens en meisjes? Zolang het nog carnaval mag heten, moet je ervan genieten. Tuurlijk, tuurlijk. Anders wordt het gewoon een verkleedfeestje. Zo is het ook. Ja, ook, ook niks, hè? Nee, carnaval is toch veel leuker? Zo is het ook. Ja. Um, wat zou je zeggen van Buddy Holly? Om in de sfeer van carnaval te blijven, juist. Dat wil niet. En kom met de slolle maar, nee Nee, hoor. nee, niks. We gaan het rustig opbouwen vandaag. Oké, okay, oké. Okay.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 No, it's a lie, cause that'll be the day when I die, well, when Cupid shot is dark, he shot it at your heart, so if we ever part, then I leave you, you sit and hold me and you tell me boldly that someday, will well, I be blue, well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you the day.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 Ja, u kent ze nog wel. Hè? Dat is nog niet zo heel lang geleden, die Spice Girls. Alhoewel, het zijn inmiddels eigenlijk ook allemaal volwassen vrouwen natuurlijk. Hè? Doe ja. maar het nog van die hupse meiden. Ja. Ja, ja, ja, ja. Over hups gesproken. Uh, we hebben nog steeds een winactie, dames en heren. Jongens en meisjes. Mocht je het leuk vinden om een dagje naar de huishoudbeurs te gaan... dan uh, kunnen wij die droom voor je waarmaken. Want wij mogen vandaag weer twee e-tickets weggeven... Uh, voor een uh, dagje huishoudbeurs. En die huishoudbeurs die vindt plaats van uh, 27, nee, 22 februari... tot en met 1 maart 2020 in de RAI in Amsterdam. En um, ja, we hebben hier twee kaarten voor je liggen. En wat zijn de spelregels? Nou, heel simpel. Bel naar de studio 023 57 30393. En de eerste beller... Mag deze twee tickets ophalen. Dus 57 303 93. En win twee tickets voor de huishoudbeurs. Ja, ze zijn toch 22 euro waard. Wat een geld, hè, om naar binnen te komen. Hè? Ja, maar dan krijg je wel een hele dag. Heel veel waar voor je geld. Is dat zo? Ja, zeker. Eten, drinken, Enter proefjes, ja, en, uh, shows. shows. Heel veel shows en entertainment. Hartstikke ja. leuk. Ja, dus een mooi dagje uit. Ja, ik ben ik gewoon eh, gezellig een Ik dagje. vind het verschrikkelijk hoor. Dat geslenten As. langs die dingen over. Iedere Ieder Ja, zo is het. Maar goed, ja, zijn zat mensen. Die vinden het hartstikke leuk. Nou, maar voor die mensen hebben we dus die twee tickets liggen. 57, is natuurlijk 023 als je met een mobieltje belt. Ja. 023 57 303. 9, 3, bel en je hebt twee tickets. En uh, gaan wij in die tussentijd dat iedereen aan het bellen is... gewoon een plaatje draaien? Nou, er hoeft er maar één te bellen, want daarna zijn we in gesprek. <laughs> ja, draai maar een plaatje. <laughs> nou, Rob Hoeken, Margie. Stay less. Old Rob Hoeken. Ja, ja. Ja. Lekker hoor. Eh? Nou, er heeft nog niemand gebeld. Mensen, word wakker. Als je die uh, leuke, lekkere kaartjes wil... Oh, leuke, lekkere... Als je die entreekaartjes wil hebben... voor de leuke, lekkere huishoudbeurs. Zo moet ik het zeggen natuurlijk. Die plaatsvindt van 22 februari tot en met 1 maart. Ik heb er twee, dus dan kun je gezellig samen met een vriendin... of een vriend of een kind of een moeder... Uh, een dagje daar naartoe gaan en van alles beleven. Als je nu belt naar telefoonnummer 023 57 30393... en je belt als eerste, de eerste beller krijgt de kaartjes. Dus ik zou zeggen, waag het erop. Hè? Toch, Peter? Ja, idee, mijn idee. Ja, anders mijn moeten Peter en ik met z'n tweeën. Nou, dus toch ook wat, hè? als niemand gaat bellen. <laughs> Zal toch niet gebeuren? Ik hoop dat er niemand belt. Ja, nee, niet? Hoop jij dat er niemand belt? Dan gaan we gaan wij Ja? tweeën. Ja, echt. <laughs> Tassen vol met spulletjes. Pff, ik heb al zo'n karretje hoor. Ja, want je kan er allemaal van die karretjes op wieltjes kopen. Weet je wel, dat je al die uh, proefproducten okay. en dergelijke ja. mee kunt nemen. Maar die, die heb ik al. Dus nee, dat die is... staat klaar. Nee, maar we gunnen het onze luisteraar. Tuurlijk. Kom op mensen, bel even 023 57 303 93. Dan krijgt u mij aan de telefoon. En dan zijn de kaartjes voor u. Uh, we gaan uh, luisteren naar Van Dik Hout. Meer dan een ander. Zal weten over jou. Hoe je je gedragen zou. Hoe je iets vragen zou. Er is niemand die meer dan ik. Zal zwijgen over jou. Omdat ik de woorden niet heb. Nu ik ze nodig heb Meer dan een ander heb ik jouw liefde gekend Meer dan een ander ben ik weggerend Meer dan een ander heb ik je naast me gehad Meer dan een ander heb ik je lief gehad Maar nu wil ik je meer een ander je ooit gewild heeft. Er is niemand die meer dan ik. Zal weten over jou. Welke kleur je draagt? Welke geur je draagt. Er is niemand die meer dan ik zal liegen over jou omdat ik de waarheid niet ken, nu je gelogen hebt, meer dan een ander heb ik jouw liefde gekend meer dan een. Van dik hout. zaagt mijn planken. Ja. Nou, dat gebeurt ook uh, ten aanzien van het Watertorenplein. Want ja? uh, de gemeente Zandvoort meldt op haar website per ja. 15 februari... Uh, de weg vrij voor de start van de ontwikkeling van het Watertorenplein. Mm -hmm. Al Eindelijk. lange tijd zijn er plannen om de Watertoren en het naastgelegen plein... een nieuwe toekomst te geven. Daarvoor is de weg nu vrijgemaakt door het sluiten van een overeenkomst met ontwikkelaars en architecten. Ze werken gezamenlijk aan de integrale ontwikkeling... van het plein en de toren. De betrokken partijen zijn, zijn Springtij-architecten... AG-architecten Bad Zandvoort, de Biaze architecten en de Watertoren CV en de gemeente Zandvoort. De drie architecten maken binnen het planconcept... Bad Zandvoort een gezamenlijk plan een gezamenlijk plan. Het plan op het plein blijft binnen het bestemmingsplan... zodat de bouw op afzienbare termijn kan beginnen. Er ontstaat zo'n mooi woongebied op een bijzondere locatie midden in het dorp. De komende maanden gaan de architecten aan de slag om het plan vorm te geven. Als het klaar is, worden de omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd... tijdens de informatieavond. Daarna kan de ontwikkelaar van Bad Zandvoort de vergunning aanvragen. En die is nodig voor de bouw. Bij die procedure is de mogelijkheid om bezwaar te maken en beroep in te dienen. Uit onderzoek moet blijken hoe de watertoren het best kan worden verbeterd... en een woonfunctie kan krijgen. Daar wachten we natuurlijk al lang op. Mm. De architectonische waarde van de watertoren moet behouden blijven. In het plan staat ook dat er woningen om de watertoren mogen worden gebouwd. Nou, we gaan het zien. Afhankelijk van het plan zal blijken welke procedure gevolgd wordt... en wanneer omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd... Zodra hier meer over bekend is, volgt nader informatie in een nieuwsbericht. Nou, goed nieuws. Heel goed, zeker. En uh, laten we hopen dat het uh, mooi wordt. Hè? Natuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd. En, en dan, dan en... ook nog uh, het, het Corendon Hotel erbij, hè, wat ja. ook binnenkort gaat starten. Dat, uh... In maart gaat uh, het strandbedrijf van Corendon al open. Ja. En dan volgt het hotel straks. Het schijnt een heel uh, luxueus hotel te gaan worden. Ja. Die Corindon, Spannend. De meneer van Corendon heeft uh, zijn uh, bedrijf opgesplitst in de reizen- en hotelwereld. En ja. uh, daar, het laatste, daar gooit hij zijn hart en ziel en zaligheid in. Ja, ja, ja. ja. En hij zegt, ik, doe het op, ik wil het op mijn manier doen. En dat doet hij ook. En dat zeggen de, de Backstreet Boys ook. Oh ja. <laughs> yes, yes, I want it. <laughs> ik dacht dat hij alleen maar zong. <laughs> I want it that way. Oeh.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 Ja Mooi nummer, hè? Ja? Prachtig, prachtig. Weet je wat ook zo'n mooi nummer is? Dat is een hele nieuwe, hè? Die is uh, vers van de pers. En eigenlijk uh, had, had dat een mooi nummer geweest... om het afgelopen weekend te draaien. Maar ja, dan hebben we natuurlijk geen zand voor het lunch. Nee. Maar uh, Merel, die heeft een uh, nieuw nummer uh, uitgebracht. En dat gaat erover dat als het uh, van, van het rot weer is... van het pet weer is... dat je lekker uh, binnen allerlei dingen gaat doen. En ik, ik moet zeggen heel leuk nummer geworden. We hem draaien? Absoluut. Nou, hier Deel. komt die uh, lieve luisteraars. Merel met binnendingen. Met een dekentje op de bank en dat het buiten regent. liggen we te liggen hand in hand, wat verder niets betekent. Denderen de televisie aan. We zien bij jij op een duikplank staan. Het hoeft even nergens over te gaan. Op de bank En dat het buiten regent Een artikeltje in de krant Niet zo baanbrekend Wil je me kriebelen op mijn rug Adorno please en ik beloof je vlug Ik doe het strakjes bij je terug Beetje dingen Dingen zingen Zingelingen Lekker binnen Kleine dingen, grote dingen. Beetje binnen, binnen dingen. Beetje dingen, dingen zingen. Zingelingen, lekker binnen. Kleine dingen, grote dingen. Beetje binnen, binnen dingen. Dat het buiten regent Ik warm een soepje op Voor ons twee Ik heb op je gerekend Liever hier met jou Verwarming aan, Dan met pn's op een duikplank staan Het hoeft even Beetje binnen, binnen dingen. Beetje dingen, dingen zingen, zingen dingen. Lekker binnen, kleine dingen, grote dingen. Beetje binnen, binnen dingen. Het regent. Oké. is dat? Oh, ja, ja, ja, ja. schattig nummer, hè, toch? Ja. ja, ja, ja. Als, als ik die stem zo van haar hoor en hoe ze dat uitspreekt... dan krijg ik ook echt zin erin om met zo'n dekentje op de bank, hè? Ja. Ja. ja. ja. Het klinkt alsof er een heel klein opkomend neusverkoudheidje is. Maar ja. ze heeft een mooie stem en ja. uh, ze articuleert heel mooi. Ja, en het is gewoon zo'n lief, onschuldig nummer. Ja. Hè? Ja. Ja. Ik heb nog wat te melden. Oh. In het kader van uh, uh, ons uh, milieubeleid, CQ afvalinzameling uh, en afval, uh, ondoen van afval, ja. is er een, uh, een faciliteit bijgekomen ten gunste van de inwoner. Nou, wat klinkt dat weer mooi. Ja, dat formuleer je prachtig. <laughs> ja. Inwoners van Zandvoort en Bentveld kunnen gratis een aanhanger lenen. Gratis? Een aanhanger lenen van Spanelanden voor het zelf wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Als je namelijk uh, geen tijd of mogelijkheid hebt... om dingen te laten ophalen... of je hebt artikelen die ze gewoon niet meenemen... zoals puin en zo... dan kun je gewoon een aanhanger uh, lenen... en die kun je uh, op de remise halen. Dan moet je in een borg storten en je identiteitsbewijs laten zien. En dan uh, kun je zelf je spullen wegbrengen. Bijvoorbeeld uh, spullen die niet in de container passen... of uh, afgedankte spullen, uh, weet ik veel wat... Ja, dat kun je dan naar Bloemendaal, Heemsteden of Haarlem brengen, waarschijnlijk. Naar ja, die uh, milieupleinen. Ja, Och, dat klopt. helemaal mooi. En ik ga nog een keer vertellen: er wordt altijd geklaagd waarom dat dan hier niet kan. En dat de enige reden waarom het in Zandvoort niet kan, is omdat de remise omringd wordt door woningen. Ja. ja. En. Uh, uh, op basis daarvan wordt er gewoon geen vergunning verleend... voor al die activiteiten. Ja, ik vraag me trouwens af... want er is uh, ook een nieuw uh, bedrijf gekomen... om bijvoorbeeld het grof huisvuil op te halen. En het uh, huisvuil überhaupt... Uh, ja. uh, dat is nu in Spaanlanden uh, ja. in plaats van uh, de groot. Um, maar we hebben hier natuurlijk wel de remise in Zandvoort. En dat was altijd op de woensdagmiddag. En ik vraag me eigenlijk af... Nee. of je op woensdagmiddag altijd nog klein vuil kan brengen... zoals... Uh, uh, uh, verfblikken. Uh, uh, chemisch afval kan je altijd brengen. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, en dat is dan op de woensdagmiddag. Ja. Okay. Nou, dat weet ik niet of er Ja, training... dat is op de woensdagmiddag okay. altijd. Maar dat blijft. Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Ik heb nog een uh, flesje vet staan namelijk. Oh, ja. <laughs> nou, dan... Uh, <laughs> aan, als jij zegt een flesje vet, dan denk ik aan het... Een potje met vet. Aan het insmeren oh. van je lijf uh, als de zon schijnt. Nee, en, dit, en, dit is gewoon Aranido. Maar olie. ik denk daar, <laughs> aan, laat mij in die waan. Bellini die gaat uh, brengen. Samba de Janeiro. Ah, kijk. Ja, ja. Samba. Het zit er alweer bijna op. Het eerste uur uh, Zandvoort luncht. Ja, en hebben we nog niet eens uh, de artiest van de dag... en de artiest in het licht gedaan. Hè? Die gaan we straks natuurlijk ja. doen in tweede ja. uur. Ja, en uh, bedenk nog even mensen... We, zitten, we hebben die twee kaarten nog steeds. Hè? Dus wil je een dagje naar de huishoudbeurs... en uh, wil je die twee kaarten winnen dan, om daar naartoe te gaan... bel dan even met 023 57 303 93. Degene die het eerste belt, krijgt de kaarten. Ja. En dan gaan we met uh, het orkest van uh, Kenny Bol uh, het, het uur afsluiten. Wie is en Kenny Bol? Kenny Bol was een uh, Engelse traditional muzikant. Oh. En die, heeft, uh, dus die speelde eigenlijk een soort jazzmuziek, jazzdansmuziek. Maar af en toe maken die een hit die uh, heel populair is in de popwereld... Zoals oh, okay. het volgende stukje. ben Mid benieuwd. Midnight in Moskou. Wij zien elkaar straks weer na het nieuws en de boodschappen.